10 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Veel aanbiedingen van energiebedrijven zijn niet duidelijk opgesteld. Dat concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Uit een onderzoek blijkt dat klanten in drie kwart van de gevallen de aanbieding niet herkennen in het contract dat ze krijgen. Volgens de NMA komt dat doordat energiebedrijven verschillende benamingen gebruiken. Of er worden tarieven vermeld die helemaal niet van toepassing zijn. Uit het onderzoek van de NMA blijkt ook dat de meeste energieprijsvergelijkers op internet onafhankelijk zijn. Ook geven ze goede aanbiedingen. Een paar sites zijn duidelijk niet onafhankelijk en hebben banden met bepaalde energiebedrijven. Volgens de NMA moeten ze dat duidelijk aangeven. Wij vinden dus dat deze website hier een vermelding over moet opnemen. En zich dus ook niet langer mogen voordoen als neutrale prijsvergelijker, want dat zijn ze niet. En dat zet dus die bezoeker van die site op een verkeerd spoor. De NMA noemt al slechte voorbeelden van onder meer uh, energietarieven.nl en alles over besparen.nl. In Amsterdam zijn tientallen mensen aangehouden na de ontruiming van een kraakpand. De ontruiming van het pand schijnheilig aan de passeerdersgracht verliep relatief rustig, zegt de politie. Daar zijn we aan, uh, aan het werk gegaan en er werd daar uh, met flessen uh, in onze richting gegooid. Uh, daarbij zijn meteen uh, drie mensen aangehouden in verband met de openlijke geweldpleging. De groep is vervolgens weggedreven en op dit moment wordt die uh, hele groep in verband met... Uh, Verstoring van de openbare orde en hopelijke geweldpleging aangehouden op de Prinsengracht. Schijnheilig is een van de actiefste krakersbolwerken in Amsterdam. En het eerste van een reeks van acht kraakpanden die de gemeente vandaag wil ontruimen. Sympathisanten van de kraakbeweging hielden zondag nog een protestocht tegen de ontruimingen. De technische recherche is nog steeds bezig met het onderzoek in een uitgebrand huis in Hoofddorp waar vijf doden zijn gevonden. De brand brak vannacht rond twee uur uit en al snel stond de hele woning in lichte laaien. Toen de brand was geblust, vond de brandweer in het huis een man en een vrouw en drie kinderen. Volgens buurtbewoners was het een gezin en kwamen de man en vrouw uit Oost-Europa. De politie in Hoofddorp zegt dat er een explosie is geweest, maar het is niet zeker dat de brand daardoor is ontstaan. Het huis ernaast werd ontruimd, maar is niet beschadigd. De bewoners konden al snel weer terug. De Duitse politie is een grote zoektocht begonnen naar drie geldkoffertjes... met daarin in totaal zo'n miljoen euro. Waarschijnlijk heeft een geldtransportwagen de koffers op de snelweg verloren. De wagen reed gisteren in de buurt van Hammelburg in Beieren... toen de chauffeur en zijn collega een alarm hoorden dat aangaf dat er een deur open stond. Er bleken drie geldkoffertjes te zijn verdwenen. De geldwagen reed nog terug, maar het geld is niet gevonden. De politie is nu op zoek naar getuigen die het geldtransport hebben zien rijden. Het weer zonnig, alleen in het waddengebied zijn er wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het binnenland... langs de kust een paar graden minder. Doei, tabi, de tot ziens. Hi, eh? Nederland neemt in tempo afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart. In de meeste provincies kunt u de strippenkaart nu al niet meer gebruiken. Laat u niet verrassen...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 Van experts kun je meer verwachten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. De geniepigste fijnstofdeeltjes passeren moeiteloos uw roetfilter. Hindu Tempel herbergt schat ter waarde van 7 miljard euro. Om voedseltekorten tegen te gaan, doen sommige landen aan landje pik. Dan krijg je de idiote situatie dat Saudi-Arabië land opkoopt in Ethiopië... terwijl diezelfde landen voedselhulp krijgen van de Verenigde Naties... omdat er honger wordt geleden. Dat is natuurlijk de wereld op z'n kop. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is vijf minuten over 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. De Europese aanpak om fijnstof terug te dringen werkt niet. Het deel relatief onschadelijke stoffen neemt af... terwijl de meest schadelijke deeltjes juist toenemen. En dat blijkt uit de eerste metingen van adviesbureau DGMR... dat onderzoek doet naar lucht- en geluidsveiligheid. Goedemorgen, Arnoud Kok, onderzoeker bij DGMR. Goedemorgen. Hoe kan het dat juist het aantal schadelijke deeltjes toeneemt? Uh, nou, laten we zo zeggen. Het aantal schadelijke deeltjes neemt uh, waarschijnlijk toe... vanwege de toename van het verkeer. Ja. De, de directe conclusie dat de roetfilters helemaal niks doen voor de kleine deeltjes. Uh, dat geldt met name voor de oude roetfilters, maar voor de nieuwe mogelijk ook. En wij zien dus inderdaad langs uh, de, de, bij onze metingen... een, een verhoogde concentratie van uh, het ultrafijne stof vergeleken met het normale fijne stof. Want die wat grovere deeltjes, die filteren we wel weg. Maar Alleen die kleintjes, die blijven hangen. Ja, de Europese norm uh, die stelt eigenlijk dat, dat je uh, op gewicht moet gaan... Uh, uh, dus maximaal zoveel uh, microgram per kubieke meter. Nou, de makkelijkste manier om dat te doen is door de, de grote deeltjes, uh, de zwaarste deeltjes eruit te halen. Want die werken ver weg het meest. Ja, dan haal je en, de norm. En dan haal je de norm. Maar dat wil niet zeggen dat je dus uh, iets over relatief goede dingen doet voor, in het scala van gezondheid. Nee, want juist die kleinere fijnstofdeeltjes, die zijn nou juist zo gevaarlijk. Hoe zit dat? Die zijn het meest schadelijk. Uh, hoe kleiner het deeltje, hoe dieper het de longen in kan dringen en zelfs de, de allerkleinste deeltjes die, die komen direct de bloedbaan in. Ja. En uh, die kunnen dus het meest uh, relatief het meest kwaad. Maar dan zijn we ja. eigenlijk dus water naar de zee aan dragen met die met roetfilters. Uh, nou ja, we doen onvoldoende met onze roetfilters, denk ik. Ja. Dat betekent dat uh, ik, ik nogmaals ik zeg de de conclusie dat roetfilters helemaal niks doen. Ook voor die ultrafijne stof, dat gaat me iets te ver. Maar uh, ze doen wel onvoldoende, denk ik. Ja, nou en als ik u goed begrijp, moet ook die norm anders. Want we kijken nu vooral naar aantallen, hè? aantallen fijnstofdeeltjes. Terwijl we zouden moeten kijken naar uh, nou ja, de gevolgen voor de gezondheid van die uh, fijnstofdeeltjes. Ja, nou eigenlijk zegt u net verkeerd om. Tenminste, ja, <lacht> nee, niet verkeerd om. Maar sorry, we moeten inderdaad kijken naar gezondheid. En gezondheid ja. is meer gerelateerd aan aantallen. We kijken nu naar gewicht. Ja. We zouden dus eigenlijk moeten kijken naar aantallen. En misschien ook wel zelfs naar wat voor soort deeltje. Ja, precies. Goedemorgen, Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemorgen. Bent u verbaasd over deze resultaten? Nou, wat we nu hebben is dat er dus nieuwe metingen zijn die we nu echt kunnen uitvoeren. om die kleinere deeltjes juist te kunnen uh, ja, te registreren. Ja, en die toch de de discussie... niet op de goede weg zijn? Nou, de discussie is natuurlijk gewoon wel gaande in Brussel. Wij hebben er als uh, de Groene, de Europese Groen, ook vragen aan gesteld over de commissie. omdat al langer duidelijk is dat uh, die, die, die, die oude norm. He, waarin je dus fijnstof en waarbij je naar de grotere delen kijkt... dat die niet voldoende is en dat er juist ook een norm moet gaan komen... voor die kleinere deeltjes. Maar laten we wel wezen, dit beleid dat is van jaren geleden. Toen, toen was de wetenschap nog wat onzeker. Toen kwamen er wel steeds meer signalen van... jongens, we moeten naar die kleinere deeltjes kijken... maar dat kon ook niet goed gemeten worden en dergelijke. Nou, wetenschap gaat verder en... Nu komt het steeds duidelijker dat het juist die kleinere deeltjes zijn... die we veel beter uh, moeten, dat we daar de normen voor moeten gaan laten gelden. En die kunnen dus nu ook gemeten worden. Uh, dat betekent dus dat nu de Europese Commissie, de ambtenaren in Brussel... dus aan de slag moeten met normen die juist ook voor die kleinere deeltjes gaan gelden. Ja, en er moet daar meer gekeken worden naar de gezondheidsrisico's... in plaats van naar uh, aantallen en gewicht. Ja, maar goed... Kijk, dat is ook voorheen, fijnstof is nog een relatief nieuw onderwerp. En toen werd er al om gezondheidsredenen naar fijnstof gekeken. Maar dat was inderdaad zo'n grove maat voor alle deeltjes bij elkaar. Uh, we zeggen nu, als je echt naar gezondheid moet kijken, nieuw inzicht laat zien. Het zijn vooral die kleinere deeltjes. Oftewel, je moet je norm gaan aanpassen. En je moet ook op die kleinere deeltjes gaan letten. Ja, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, he, die norm aanpassen. Als ik nog even bedenk hoeveel moeite het kost om die roetfilters erdoor te krijgen... Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat vaak lidstaten... die willen eigenlijk helemaal niet opnieuw luchtkwaliteitsrichtlijnen uit Brussel. Dan krijgen we die nee. hele discussie weer, waar bemoeit Brussel zich mee. Dus ik zie nu ook alweer de Nederlandse regering terughoudend reageren. Maar wij vanuit het Europese parlement hebben aangegeven... wij willen dat beleid, juist ook op die kleinere deeltjes. En de commissie, oftewel de ambtenaren in Brussel... hebben aangegeven nu met een review te gaan beginnen. Die is begonnen. Dus dat is echt de eerste bijeenkomsten zijn nu net gehouden over hoe kunnen we beter onze luchtkwaliteit doen. Maar voordat er een voorstel gaat liggen, dan hebben we het waarschijnlijk over begin 2013. En dan moet er nog inderdaad een goedkeuring ja. komen van en het parlement en de lidstaten. Goed. Nou, Dan moeten we, moeten we maar zien of Nederland ook die volksgezondheid nu voorop gaat stellen. Dat ja, nou, is echt verre toekomstmuziek. Ja, helaas, dit soort besluitvorming gaat inderdaad wat traag. Maar uh, laten we wel wezen dat die volksgezondheid staat voor mij duidelijk voorop. Dus er moeten normen komen voor die kleinere deeltjes. En het is nu ook aan de lidstaten, bijvoorbeeld aan Nederland, om ons daarin te steunen. En de eerste geluiden zijn van de Nederlandse regering toch meestal weer terughoudend. Want we hebben wel nieuwe milieuwetten nodig. Ja. Nou is het zo dat uh, in de file staan uh, nog extra schadelijk is. Hè? Want dan is de uitstoot van die fijnstof nog groter dan uh, wanneer we gewoon doorrijden. Betekent dat niet dat we gewoon nog even moeten inzetten op het aanleggen van snelwegen ook? Nou ja, dan komen we bij ander onderzoek. Die gaat aangeven van hoe kun je op de beste manier files bestrijden. En dan zegt elk onderzoek, daar heb je gewoon be beprijzing nodig. Kilometerheffing. Heel toevallig, een paar weken geleden, heeft de Europese Commissie... diezelfde ambtenaren ook gezegd tegen Nederland... jullie hebben echt een groot probleem met uh, files in het land. Ja. En ga eens werken aan kilometer. En dus de, de uitstoot van fijnstof? En dus de stof, maar nog allerlei andere problemen die we daarmee hebben. De economie die vastloopt letterlijk op de wegen. Mm -hmm. En de beste manier is kilometerheffing. Dat zegt iedereen, dus ook vanuit Brussel, zeg maar Nederland gaat eens nadenken over kilometerheffing. Ja, ook daar lijkt de Nederlandse regering uh, toch niet te luisteren naar de wetenschap, maar meer te luisteren naar... Uh, ja, nou, wie dan ook. Ja, kilometerheffing en nieuwe roetfilters dus in de toekomst. Die nog fijner filteren. Ja, nou, ja, als je dus nieuwe normen krijgt, nieuwe normen voor die fijnere deeltjes... dan zullen er ook vanzelf dus roetfilters moeten komen... die ja. die kleinere deeltjes gaan filteren om die normen te halen. Ja. Hartelijk dank, Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks... en Arnoud Kok, onderzoeker bij DGMR.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 En dat waren de Juist. En dat waren de tunes met apples. Het uh, nummer van een debuutalbum. Nederlands volkgroep is dat. En die album heet doe. De wereld stevend af op een voedselcrisis. Voor arme landen heeft dat gewoon een hele verstrekkende gevolgen. Wat is de oorzaak? Als de hoewel het beschikbare landbouwgrond niet snel genoeg stijgt. En wat is de oplossing? Hebben we hebben echt geen oplossing voor het voedselprobleem. De voedselcrisis komt in armere landen dubbel zo hard aan. Omdat de prijzen van voedsel dramatisch stijgen. Maar ook omdat sommige landen zich schuldig maken aan landje pik. En ook Nederland wil meedoen. Verslag van Sander Bartling. Ik denk uiteindelijk um, dat de prijzen van een hoop grondstoffen, met name agrarische grondstoffen, nog veel en veel hoger gaan. En dat zal echt voor voedselinflatie veroorzaken, uh, ook in ons land. Maar voor arme landen heeft dat gewoon een hele verstrekkende gevolgen. Mensen moeten 80% van hun inkomen aan voedsel uitgeven om voldoende binnen te krijgen. Nou ja, en als die prijzen omhoog gaan, ja, dan kunt u zich voorstellen dat mensen het eten niet meer kunnen betalen. En dat het aantal mensen dat honger leidt eh, dagelijks, dat dat boven het miljard eh, zal gaan stijgen. Krijg je de idiote situatie dat Saudi-Arabië land opkoopt in Ethiopië... terwijl diezelfde landen eh, voedselhulp krijgen van de Verenigde Naties... Uh, omdat er honger wordt geleden. Dat is natuurlijk de wereld op z'n kop. Klimaatveranderingen, misoogsten en een run op biobrandstoffen storten de wereld in 2008 in een voedselcrisis die tot op de dag van vandaag voortduurt. A new era of hunger. Recently over 30 countries have been hit with riots or violent protests all because of the rising cost of food. A food crisis with deadly consequences is spreading across the globe. The hardest hit so far are those living in the third world. Places like Egypt Honger in Egypte, het land waar de Arabische lente echt begon, na een graanbrand in Rusland trouwens, zegt Wouter van der Weijden van het platform Landbouw, Innovatie en Samenleving. Rusland en een hele batterij andere landen hebben natuurlijk ook in 2008 uh, de export stilgezet. Allerlei landen raken in paniek en ze zeggen, oeh, als Rusland dat doet, dan, dan zal die en die het ook wel gaan doen, dus laten we ons maar in de, gaan indekken. En dan gaan allerlei dan, landen in het wilde weg voorraden aanleggen. Um, en dan gaan ze de prijs nog verder opdrijven. Ja. ja, en dat is toch één van de oorzaken van de opstanden... die zijn opgetreden in Tunesië, um, Egypte uh, en Libië... en andere landen in het Midden-Oosten. Um, omdat ze daar sterk afhankelijk zijn, juist van Tarwe... waar Rusland uh, destijds veel van exporteerde. Zodra de wereldmarktprijzen verder omhoog gaan... en ze zijn nu alweer vrij hoog... kun je meer van dit soort reacties krijgen... en aan ons idee moet je daar wereldwijd... Afspraken overmaken, niet om het te verbieden, maar om het te reguleren. Er is een directe relatie tussen voedselschaarste en anarchie. Oxfam Novib heeft onlangs onderzoek gedaan... in Indonesië, Kenia, Zambia en Bangladesh... naar hoe de mensen daar de afgelopen drie jaar zijn omgegaan... met de stijging van de voedselprijzen. Tom van der Lee van Oxfam. Die mensen die, die kunnen niet voldoende eten betalen... of alleen nog maar een heel beperkt uh, dieet... waardoor zij uh, ook ja, een ongezond dieet krijgen... want het is veel te eenzijdig en weer gezondheidsproblemen krijgen... Ook het aantal mensen waarvan dus de voedselzekerheid wordt aangetast... Ja, is echt groeiende. Dat leidt al tot instabiliteit. En uh, dat zal ook toenemen. Omdat het onderzoek laat zien... dat uh, zeker uh, als het gaat om wat jongere mannen... en, en dan in de, in de meer stedelijke gebieden... die jongeren zijn gefrustreerd. En die kijken toch in eerste instantie naar hun eigen overheid. Omdat ze denken dat die overheid... Ja, toch grote invloed heeft op de prijzen van voedsel. In 2008 hebben we veel voedselrellen gezien. Uh, ja, en, en er is gereden kans dat dat uh, de komende tijd... in veel landen in de wereld ook gaat plaatsvinden. Wat voor de Tunesische regering geldt, geldt ook voor de Chinese regering. Als het volk op een gegeven moment geen goedkoop uh, voedsel meer krijgt... dan komt dat wellicht ook in opstand. En dat wil je niet als machthebber, want je wil je macht behouden. Zegt Jan de Koning, grondstofbelegger voor Somerset Capital Partners. Maar het gaat nog veel verder... Gedreven door voedseltekorten kopen landen als China en Saoedi-Arabië... stukken grond in Afrika op om daar hun eigen voedsel te gaan verbouwen. Terwijl misschien 100 kilometer verderop... Uh, enorme schaars is naar bepaalde grondstof... omdat daar de infrastructuur uh, niet goed uh, georganiseerd is... of een plaatselijke dictator aan de macht is... die het niet zo op heeft met uh, de voedselzekerheid van zijn eigen volk. Komt u als Oxfam dat ook tegen? Of zien medewerkers van u dat ook? Ja, daar krijgen wij uh, ja, uh, berichten over binnen. Er is in 2009 in Afrika net zoveel grond opgekocht als in de twintig jaar daarvoor. Uh, dus er is een enorme uh, ja, versnelling gaande op dit terrein. En uh, ja, partnerorganisaties van ons ja, die, die weten dat uh, ja, kleine voedselproducenten... in hun regio soms verdreven zijn omdat er weer een grondstuk uh, ja, van de hand is gedaan. Wij kwamen erachter dat er al plannen zijn van de veevoerindustrie. Die vertrouwen het niet meer, die, die, die, die vrije markt. Dus die willen ook nu uh, gaan investeren in landaankopen en leasen in Mozambique. En wie zijn dat? Een, een bedrijf waar we mee gesproken hebben is Cvetra in Rotterdam. Dat is een van de grote spelers op het veevoorgebied in uh, Europa. Zij hebben die plannen. Um, ja, ik sta er niet bij te juichen. Uh, want ik denk dat je andere weg moet inslaan... om de voedselzekerheid van ontwikkelingslanden te verbeteren. En dat Nederlandse bedrijf met plannen in Mozambique, Sevetra dus, was onbereikbaar voor commentaar. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail goedemorgennederland.nl Straks Hindu Tempel herbergt schat van 7 miljard euro en waarschijnlijk nog veel meer. Is nu het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Niemand wil dat jullie waar dan ook gaan liggen. Maar als ik dat nou wil... Wie wil er nou een rotschop krijgen van liefdevolle lieden... die een redelijk gevoel voor humor hebben? En de Randstad zal dan wel zielig en onvolwassen worden genoemd. Nog nooit is er iemand doodgegaan aan dat soort dingen. Alles heeft een reden en niemand is gewoon... want alles gaat zoals het leven het wel of helemaal niet bedoeld heeft. Hef het glas dan, beter maar. Voornamelijk de drank is ongezond, maar rauwkost tegenwoordig ook. Pas op, mevrouw, kijk uit, meneer, het is nog niet voltooid... en de aarde heeft zijn grillen, al doet de wetenschap nog zo zijn best. Het lukt ze niet, het lukt niemand trouwens, mij misschien nog wel het minst. Maar goed, alsof dat garanties geeft. Nee hoor, helemaal niet. Slagen, lukken, wat is dat? Talent is ook zoiets, of baringsdrang, daar komen we echt niet onderuit. Dat zijn van die zaken die ertoe toe doen, in dat Gezworen zelfvertrouwen. Want als ik niet verder kan, dan doe ik even iets... waardoor ik toch een kant uit ga. Een beetje dan. Of helemaal niks. Dat kan natuurlijk allemaal. Mogelijkheden alom, maar daar moet je maar net zin in hebben. Dat ook nog. Maar goed, waar was ik? Oh ja, laatst. Die, die zwemvijver. Vol lelies en kroos, maar toch om in te gaan. Ik niet, maar het kon wel. Een zwerver viel erin en plons klom er weer uit. Alles nat, zijn kleren en zijn haar En hij had geen baard, maar dat weet ik niet zeker. Misschien borst haar, zo gaat dat. Met mij ook, borst haar. En zo lijken we dan toch op elkaar, soms dan. De kans is klein en lijken op is niet hetzelfde als een kleur. Groen bijvoorbeeld, of blauw. Maar al dat vel, dat gele en dat witte gat verdammen. zwerf vuil of zwerfafval, daar ben ik niet zeker van, maar toch. En zo zit het er vol mee, overal ook. Het is weer zomer en daar gaat het om, wat het nu is. In het moment heet dat, dat is het beste, zeggen ze wel eens. Ze, dat is grappig. Ik ken ze niet, maar ja, dat hoeft ook niet als het zo is. En morgen draait alles voor hetzelfde geld weer terug. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema.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 Electrons all around To shame I don't need the world in frame Tiny dotted monsters Went to east On a fantasy But that's not me After I executed my television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 en we laten Ruben Heijn even voor wat hij is. that's not live, hoor u. We gaan naar Den Haag, naar Jeroen de Jager. Die is daar bij het gerechtshof. Uh, en daar is de vraag: is de Nederlandse staat aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica in 1995? Jeroen. Ja, waar een eerste aanleg uh, bij, een, uh, bij, bij de rechtbank is besloten dat de Nederlandse staat daar niet voor aansprakelijk is, stelt het Hof hier in de hoger beroep, het arrest, dat de Nederlandse spraak aansprakelijk is. ...voor de dood van uh, tenminste drie moslimmannen die van de Nederlandse compout zijn uh, gevoerd... Uh, ...en die de dood hebben gevonden in de handen van de Bosnische-Serviërs. De Nederlandse regering, de Nederlandse staat, is daarvoor aansprakelijk en zal daarvoor een schadevergoeding moeten betalen. Een uitspraak die volledig tegen de verwachtingen in is van de nabestaanden die deze zaak civiele zaak tegen de Nederlandse staat uh, hebben aangespannen. Dus uh, grote opluchting onder die nabestaanden dat nu erkend is door dit arrest. Hoewel het uh, vlak onder arm worden gehouden als een tussenvondens wordt gepresenteerd, maar dus een technisch detail. Het vonnis is dat de Nederlandse staat aansprakelijk is. Goed, verrassende uitspraak. Dus uh, dankjewel Jeroen de Jager vanuit het uh, gerechtshof in Den Haag. Horen we ongetwijfeld nog meer over vandaag op Radio 1. Het is vijf minuten voor half elf. In een Indiase Hindu-tempel blijkt voor meer dan zeven miljard euro aan kostbaarheden te liggen. In zeven kluizen troffen onderzoekers onder andere kostbare sieraden aan. en munten uit de tijd van de VOC. Inmiddels wordt de tempel zwaar bewaakt. Goedemorgen, Saskia Kunniger. Goedemorgen. U bent schrijfster en onderzoeker van de Indiase cultuur voor het Museum Volkenkunde in Leiden. En u reisde deze winter nog door het gebied. Bent u ook in die tempel geweest? Nee, ik ben niet in die tempel geweest, maar wel in Kerala, de staat waar de tempel staat. Ja, wat is een voor tempel? Um, het is een tempel die is gewijd aan Shiva, een van de goden van het uh, Hindoedom. En uh, hij is ongeveer 9 eeuw gebouwd. En hij was uh, het Koninkrijk Travangor, wat in uh, dat gebied uh, uh, heerste, hij heeft de tempel geadopteerd en zij zagen zichzelf als bediende van Vishnu. En die tempels hebben, of zo'n tempel, deze dus ook, hebben zo'n enorme verborgen schatkamer. Wat ligt daar allemaal in? Ja, je zei 7 miljard uh, ja. euro, maar volgens mij is het 7 miljard uh, roepie. Oh, dat is maar even dat een is... ander verhaal dan. Hè? Ja, maar nou, dan nog, uh, dat zijn schattingen... en uh, dat komt nog steeds overeen met zo'n 500 miljoen euro. Okay. Misschien wel meer. Ja. ja, nou ja, toch een iets andere orde van grootte. Ja. Uh, maar wat ligt daar dan? Um, ja, er liggen echt duizenden uh, sieraden, gouden sieraden... bergen, edelstenen, een heel groot beeld uh, van Vishnu, zo heb ik begrepen... En inderdaad, munten uit de tijd van Napoleon, VOC. Uh, ja, het is gewoon één grote schatkamer. Ja, ja, het lijkt me fantastisch om daarbij zijn geweest om die deur te openen. Dat zal zoiets zijn geweest als. Uh, openen van het graf van Toetan Kamon. Ja, ja, precies. En hoe komen die spullen daar? Uh, ja, het was dus niet echt een geheim. Uh, zoals ik al zei, het is uh, de familie, uh, de koninklijke familie van Kerala, van de. Uh, een rijk van Travancore, die uh, zien zichzelf als uh, bediende van Vishnu. En zij uh, al eeuwenlang gebruikten die tempel onder andere om hun schatten te verbergen. Om ja. die daar veilig te stellen. Want zij dachten, hè, bij de god is die veilig. Dus nog steeds, die familieleden zeiden, die hebben geen rechten meer, maar die zijn er nog steeds. En die wisten nog steeds van, van die schatten. Die familie en... hebben geen rechten meer, dus die mogen die spullen niet opeisen alsnog nu. Ja, nou ja, dat is nu de discussie die gaat. Ze hebben wel rechten op, uh, ja, ze worden nog steeds gezien als de bewaarder van die schat en er zijn ja maar het is op zich nu nationaal erfgoed ook dus het is een beetje onduidelijk wie de eigenaar is maar in de Indiaanse kranten wordt daar nu hevig een discussie over gevoerd. Kerala's uh, politieke partijen die roepen van... ja, nee, je had het hiervoor over de voedselcrisis. Uh, en dat is ook zeker in India. Ja. van Laten we dat geld gebruiken om... Uh, hè, verkopen we de boel en dan kunnen we mooie uh, programma's... Uh, voedselhulpprogramma's uh, of uh, werkloosheidsbestrijding uh, dat we dat daarmee ge uh, gebruiken... Maar uh, ja, er is nu toch wel, de meeste mensen vinden toch wel dat uh, die schat niet verkocht moet worden. Het is nationaal erfgoed, moet je bewaren. Maar daar zijn ze nog niet over uit. Uh, ja, de mensen van hè, de koninklijke familie en de priesters... die vinden dat uh, de traditie niet gebroken moet, moet worden. De familie heeft eeuwenlang, en dat is natuurlijk heel bijzonder... die schat bewaard en al die tijd niet verkocht. Terwijl in andere plekken van India zijn hè, die schatten van uh, koninklijke families... op het moment dat zij geen macht meer hebben... hebben ze dat verpad tot het ja, begin precies. van vorige eeuw. Ja. En dat hebben zij niet gedaan. Nee, en, maar ze kunnen er ook geen aanspraak meer op maken. Dus eigenlijk is alle moeite voor niks geweest dan. Nou ja, dat is nog een discussie die gaat nog. Ja. Ze worden nog wel gezien als de officiële bewaarders... Oké, okay, nou we gaan uh, spannend. We gaan, uh, we gaan het volgen en kijken bij wie die spullen dan uiteindelijk. En vooral het geld natuurlijk, want daar gaat het dan om. Ja. Ja. Uh, bij wie die terechtkomen. Saskia Kundiger, schrijfster en onderzoeker van de Indiaanse cultuur voor het Museum Volkenkunde in Leiden. Dankjewel. Wij zijn aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws, Prem Radakishoen met Premtime. Prem, goedemorgen. Waar ben je vandaag? Goedemorgen Karel Johan, ik sta in een prachtig zonnetje. Hoe heet dit park eigenlijk, Kees? Dit is het Goffertpark in Nijmegen. Ja, en daar zijn mensen heel veel aan het hardlopen en aan het wandelen. En Kees die is een heuse wandelaar, die gaat de, de, de vierdaagse lopen met 10 kilo bepakt als overste in het leger. Maar we hebben een heuse uh, dokter die gaat promoveren aanstaande vrijdag op. De nadelen van het lopen. Dus, luisteraars. Ik wil straks met u praten over het lopen. Wat de nadelen zijn. Hoeveel pijn je ervan krijgt en dergelijke. Maar we weten dat iemand niet veel hoeft te wandelen. Om zijn warme, aangename stem te behouden. En dat is Dorald Megens. Hier is hij met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen uit Srebrenica in 1995. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Al sinds 2002 procedeerde nabestaanden van een elektricien van Dutchbed en een tolk tegen de Nederlandse staat. Die moesten weg van de compound destijds. De elektricien en de familie van de tolk zijn door de Bosnische Serviërs vermoord. Eerder besliste de rechtbank in Den Haag dat Nederland niet verantwoordelijk is voor de dood van de mannen. Maar het gerechtshof oordeelt nu anders.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 AMDB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht 4 kilometer. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het knopen Terbrechtseplein 2 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil. De rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Rem In deze mooie maanden is er iedere dag wel een wandel- of hardloop-evenement. Vandaag hebben ze in Urk de halve windmolenloop, Geen hele, een halve. Een loop van 4,25 kilometer voor de beginnende hardloper zonder wedstrijdervaring. Voor de wandelaars is jullie het Walhalla met als hoogtepunt natuurlijk de Vierdaagse in Nijmegen. Er is geen twijfel over mogelijk. Wandelen en rennen zijn goed. Maar is dat wel zo? Moet niet alles met, met mate en wat kan te veel inspanning tot gevolg hebben? Luisteraars, er is misschien een taboe erop, omdat we allemaal gezonde, sportieve mensen willen spelen. Maar helpt u mij? Ik weet dat er veel mensen die net gewandeld hebben of hard gelopen hebben nu luisteren. Wilt u me alstublieft bellen en vertellen welke nadelen u of ondervonden heeft? Ik zal zelf beginnen. Gisteren heb ik anderhalf uur gelopen en nu doet mijn linker enkel echt zeer. Desondanks ga ik straks weer meer, minstens anderhalf uur lopen, want ik wil afvallen. Dus laten we dat, dat taboe doorbreken. Wandelen en hardlopen is fijn, maar het levert de nodige pijntjes en irritaties op. Welke zijn ze? Bel me alsjeblieft met uw pijntjes en irritaties op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. It's primtime. We staan in Nijmegen bij het Goffertpark, nabij de kinder, vlakbij de kinderboerderij. U mag altijd langskomen. En, voor bestaat, en luisteraars, ik, ik, ik ben iemand, ik ben ijdel genoeg. Vanochtend stond ik op, ik trok mijn t-shirt aan om hier naartoe te komen. Ik dacht, goh, prim, dat ziet er goed uit. Nou, dan heb je twee mensen, dan gaat het over wandelen. En we hebben Kees, uh, overste Kees van Doren in het leger. Die gaat de Vierdaagse lopen. En dan zie je een man, hoe oud ben je, Kees? Ik ben 45, prim. Nou, ik ben 49, hij ziet er 100 keer beter uit dan ik. Helemaal afgetraind, gespierd, geen greintje vet, zo'n platte buik. Dus een redelijk gefrustreerde man. Vraag nu Kees, hoeveel loop je ongeveer uh, per week? Nou, per week in de training aan de Vierdaagse bouw je dat een beetje op. En dat, uh, soms is het uh, tussen de 40 en de 60 kilometer als trainingskilometer zo tegen het einde. Maar dan, dan, dan ga je dus vanochtend uit huis en dan, wat wandel je? Wandel je langs het Goffertpark? Wandel je door Heel Nemig? Wandel je naar Arnhem? Nou, vandaag niet zoveel, maar soms één of twee keer in de week. Dan sta je ochtends om, om vijf uur op en dan uh, maak je je ontbijtje. En dan stap je rond een uur of kwart voor zes het huis uit. Of je op de fiets om een mooie route te lopen. Of je wandelt in de weekenden een wandelmars, hè, want er zijn er ieder weekend wel verschillende hier in deze regio. En dat is dus wandelen is echt, het is niet hardlopen, het is snel wandelen. Nee, het is gewoon wandelen. Ja, en dat gaat de ene keer afhankelijk van het weer wat harder en wat beter dan, dan de andere keer. En soms doe je voeten wat meer pijn. En, uh, dus het gaat de ene keer echt beter dan de andere keer. En nooit pijntjes, irritaties, ontstekingen. Ja, toch ook wel regelmatig. Ik heb zelf last van een chronische peesontsteking, maar uh, mijn dokter zei dat het kan niet zo vreselijk veel kwaad. Als je er maar even doorheen loopt door de pijn en als je daar eenmaal doorheen bent, heb je er ook niet zoveel... Een chronische peesontsteking waar? Ja, ja ergens bij de knie zo. Ja, dus je kniebandje omheen en dan gewoon doorgaan. Maar dat komt dus door het lopen, die chronische peesontsteking? Nee, Nee, volgens mij komt die een keer. Dat is een keer gebeurd toen ik in de tuin door mijn knieën ging. Nee, nee, nee, maar dan heb je die chronische. Maar Dat kan toch nooit goed zijn voor je lichaam om toch door te lopen. Nou ja, de dokter zei, als je er niks meer van voelt, is het goed. Dus dat gaat op zich prima. En aan andere klachten is het nooit. Bijvoorbeeld, wat doe je als je zo aan het wandelen bent en je moet zwaar naar het toilet? Ja, dan ga je of je zoekt eventjes een kroeg op of zo. Want die zijn er voldoende langs de route, of een toilet, of je gaat even zoals we dat noemen, in het Maïsveld uit de broek. Hè? En nooit gehad dat je tijdens het lopen... Uh... Nee, nee, dat zie je wel eens bij marathons, maar dat is bij de Vierdaagse niet hoor. Iedereen kan gelukkig net op tijd zo uh, de zijkant bereiken van het parcours. Nou, zondag heb ik gewandeld en dan wandel ik dwars door de Bijlmer heen. En toen moest ik zwaar plassen, maar toen ben ik uiteindelijk maar bij het politiebureau gegaan. Want het was zondagochtend, alles was dicht. En anders sta je op straat en dan krijg je een bon voor wildplassen. Ja, dat is ook heel verstandig, want ik, ik weet dat dat 90 euro kost. Dus dat is niet de moeite waard, nee. nee. Oké, okay, dus en als jij de afweging moet maken, dan zeg je, uh, want je, je ziet er dus echt zo goed uit alleen maar van het wandelen. Nou, dat is een combinatie van wandelen en sport. Ik moet wel zeggen, als je, als je wandelt en je gaat een vierdaagse lopen en je komt zo op dag twee, of dag drie eens terug en je gaat eens in de Blarenpost kijken, dan zie je ook mensen waarvan je denkt van, goh, ik kan me niet voorstellen dat dat voeten zijn die daar op de bank liggen. Ja. Dus je loopt wel, wel heel veel kapot en je hebt er ook wel redelijk wel van te lijden. Maar wat mij verbaast iedere keer weer is dat het herstel zo ontzettend snel is. Oké, okay, nou we hebben een heuse dokter, nou ja dokter Anders, die daar uh, straks met ons over gaat praten. Uh, u mag langskomen, u weet waar we staan, bij de kinderboerderij in het Gofferpark. En u mag bellen op 0800 1121 mailen naar primtime.ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Thijs Ijsvogels: uh, jij promoveert op het onderzoek wandelen. Ik heb de Engelse titel Psychological Demands of Prolonged Exercise, dus de fysiologische vraag. Voor verlengde exercities, dus mm. duur inspanningen. Uh, hoe oud ben je? Ik ben 26 jaar. Ja, dan nou, nog een frustratie uh, uh, erbij vandaag. En wat, wat bezielt jou om dan te zeggen als dokter anders? En dokter anders in wat ben je? Ik ben dokter anders in de bewegingswetenschappen. Ja, en daar ben je afgestudeerd. En wat bezielt je dan om wandelaars te gaan, te gaan promoveren op wandelaars? Nou ja, de Nijmeegse Vierdaagse is voor iedere Nijmegenaren een prachtig evenement. En als mm -hmm. bewegingswetenschapper ben je natuurlijk geïnteresseerd in de effecten van inspanning. Nou ja, inspanning en Nijmegen, daar kom je uit bij de Vierdaagse. Dus uh, logische keuze. En wat heb je precies gedaan? Nou, we hebben ieder jaar uh, 100 wandelaars onderzocht. En daarbij hebben we gekeken naar de lichaamstemperatuur van de deelnemers, de water- en de zoutbalans en de belasting van het hart. Ja, en? Nou, de, de lichaamstemperatuur die neemt ongeveer met 1 graad toe. En uh, nou, dat is gewoon normaal tijdens inspanning. Er gebeurt niks geks mee en dat kunnen we prima verdragen. Dat is dus... goed voor je lichaam, want dan verbrandt het kwaad cholesterol. En dan wordt het goed cholesterol, dus verbranding is goed. Precies, ja. dus de temperatuur is, is eigenlijk onder controle. Okay. Maar dan komen we bij die water- en de zoutbalans uit. En, ja. en, en daar gaat het eigenlijk vaak mis. Want we zien op de eerste dag van de Vidaakse dat 1 op de 5 wandelaars, 20%, die heeft een, uh, ja, een verstoring van de waterbalans en die zijn uitgedroogd. Dus 8.000 tot 10.000 wandelaars, die, die komen gewoon uh, uitgedroogd over de finish. En, en wat gebeurt dan als je uitgedroogd bent? Nou, dat heeft uh, effect op je prestatie. Want uh, als, je, als je zoveel gewicht verliest, vocht verliest, dan neemt je prestatie gewoon af met uh, 20 tot 30 procent. Dus, uh, dus dat is niet wat je wilt tijdens zo'n tocht als de Vidaakse. En kan je daar ook blijven de schade van ondervinden? Uh, van die uitdroging niet direct, uh, maar wel acuut. Dus uh, op dat moment, uh, je wil die vierdaags uitlopen ja. uh, en je wil je prestatie behouden. Dus je moet gewoon extra drinken om dat uh, te voorkomen. Of bruine rum vooral? Uh, ik weet niet of bruine rum de juiste keuze is. Ik zou het eerder bij water houden of wat sportdrank. En waarom is alcohol dan niet goed als je deze inspanningen doet? Nou, van alcohol droog je extra uit. Moet je, ja. moet je vaker naar het toilet toe, dus je verliest nog meer vocht. En ja, uh, ja wordt de uitdroging alleen maar versterkt. Dus ik zou... Uh, Tijdens het wandelen zou ik af willen raden om alcohol te drinken. Maar als je over de finish bent, dan heb je een biertje of twee wel verdiend. En is het nou beter om zoete gedrankjes te drinken of om zoute gedrankjes te drinken? Uh, nou ja, zoete gedrankjes zijn niet echt lekker. Dus uh, ik denk dat weinig wandelaars uh, zich daaraan uh, ja, Ik ga aan even kijken Er staat de mevrouw hier buiten bij de bus of dat nou een wandelaarster is. Want ze heeft volgens mij... U heeft geen goede slippers aan. Hallo. Nee, ik heb goede slippers aan hoor. Zijn dit wandelslippers? Oh, het zijn wandelslippers, ja. En wandelt u veel? Ik wandel wel veel, maar ik loop ook hard. Oké, en wat is nou fijner? Wandelen of de Marikenlooppunt? En als ze is helemaal getraind. als Momo maakt een foto voor de site. Wat is. Oh, wacht even, nu komt de reclame hoor. Wat is U bent? Ronald Veerbeek van de Stichting Zevenheuvelloop. Ja. Wij zijn collega's. Wij organiseren de Mariekenloop en de Zevenheuvelloop. En willen je graag een T-shirt aanbieden. Oké, dat doen we zo, maar leg me uit. Hoeveel mensen bij de Zevenheuvelloop zijn na afloop gewond, ziek, zwak, misselijk of dood? Uh, afgelopen jaren uh, dood geen één in ieder geval. Uh, zwak, ziek, misselijk durf ik niet te zeggen. Maar... Ah, ik ken wat mensen die hebben meegelopen en die zeggen oprem. Als je die mensen met blaren zag en dan lopen mensen in cohorten over die heuvels. Totaal geen bewegingsvrijheid. Wat is er nog fijn aan zo'n loopt? Nou, als je achteraf de mensen spreekt, dan zie je alleen maar gelukkige gezichten. Af en toe uh, over de finish, direct over de finish, moeten ze even herstellen. Maar een uurtje later zijn ze alleen maar dolgelukkig. Oké, okay, en nu gaat de vraag komen waarom ik gefrustreerd ga worden. Hoe oud ben je? Ik ben 36. Ja, waarom zie je er zo'n goddelijk leven uit? En dat komt allemaal door het lopen. Luisteraars, ik neem zo'n t-shirt, ga niet weg. Luisteraars, dit is echt ontzettend feit. Kom allemaal vooral langs. Dan wordt het een lekkere chaos hier. Goedemorgen, meneer Verblouw. Hey, goeiedag. Ja, zeg het maar. Ja, maar ik heb, uh, ik heb uh, drie jaar geleden heb ik de omloop van vlakke gelopen, 110 kilometer achter elkaar, ja. 24 uur lang. Gewoon uh, doorbuffelen. Ja. Uh, gewoon uh, een gewoon medaille gepakt. Ja. Daarna, toen en daarna heb ik uh, de Vierdaagse gelopen. Ja. En uiteindelijk heb ik echt uh, heel erg last van mijn knie gewoon. En uh, knie... ik denk gewoon dat die overbelast is. Ja. Uh, we hebben voor de omloop van Vlaanderen hebben we gewoon uh, 400 kilometer getraind de maatje en ik van mij. En voor de vierdaagse hebben we ook 400 kilometer getraind. Dus aan uh, de training moet het niet liggen. Uh, maar, maar die knie is gewoon. Uh, ja, het, het leek uh, op het eind uh, van de vierdaagse leek zelfs die dubbel sloeg. En, en hoe is het nu met je knie? Kan je weer lopen? Is het hersteld of is het blijven letsel? Nou, ik denk, ik, ik denk dat het. Uh, ik heb na de vierdaagse uh, heb ik gewoon niet meer gelopen. En hoe lang geleden is dat? Ja, dat is nu drie jaar geleden, Oké, okay, laten we met eens checken bij Thijs Eesvogels van de Radboud Universiteit... die aanstaande vrijdag gaat promoveren op dit onderwerp. En dan moet ik hem hier eens met dokter gaan aanspreken. Een is van 26 jaar. Die dokter is luisteraars. Kunt u zien hoe ver onze kennis economie gaat? Thees, uh, dit is nou een mooi voorbeeld van... hè, dus eigenlijk moeten stoppen. Ja, je ziet het inderdaad vaker, vooral ook tijdens de vierdaagse, die, die laatste paar dagen, dat er veel wandelaars zijn die, die klachten hebben aan het bewegingsapparaat. Ja. Uh, deels kan dat afhangen van, van de training, dus het is belangrijk dat je het goed opbouwt. Maar zelfs, uh, zelfs als dat niet zo is, dus als je goed hebt getraind, uh, ja, dan zie je af en toe toch dat er pijntjes ontwikkelen. En ja, probeer het dan wat rustiger aan te doen. Uh, probeer ik wat meer pauzes uh, in te lassen en een goede massage. Meneer afloop. Verblauw, het is uw eigen stomme schuld. U had gewoon moeten stoppen. Ja man, maar ja, je gaat toch voor de je doet het gewoon voor de heer toch? Nou, nou, nou, laat me het meteen vragen. Uh, want ik, uh, jij loopt, Kees, met 10 kilo op jouw rug. Ja. Uh, kijk, je, hoort het, je doet het voor de eer. Zo... Ik zou denken, jongen, als ik pijn heb, stop ik ermee. Waarom doe jij die 10 kilo extra belasting erop? Nou, die 10 kilo die moet erop, omdat ik anders 50 kilometer moet lopen uh, van, uh, van de Vierdaagse. En dan moet ik ja. eerder mijn bed uit. En het is ook een saai stuk. En de ja. 40 is leuker. Er lopen veel meer dames mee en leuke mensen. <lacht> dus dat is het wel waard. <lacht> <Ja. lacht> Luidverhaal, ik kreeg een tweet of mail van Hugo. Zijn er geen zingeren? Zinnige dingen om te bespreken. Nee Hugo, want voor een heleboel mensen is wandelen erg belangrijk. En het zijn snop zoals jij die andere onzinszinnerige dingen bespreken. En, maar wel leuk dat je, je hebt gemaild. En uh, uh, Jeffrey zegt, natuurlijk is wandelen of hardlopen gezond. Dat hebben verschillende studies toch wel bewezen. Thijs, je hebt onderzoek gedaan. Hè? Uh, ik geloof niet, ik denk dat er heel veel verzwegen wordt. Want er zijn mensen die last hebben van incontinentie. Die bij het lopen uh, heel erg naar voren komt. Nou, dat weet ik niet. Maar dat lopen en wandelen of sporten gezond is... nou, daar ben ik absoluut van overtuigd. Ja. Maar ja, bij ja. echt extreme duurinspanning... ik bedoel, niemand loopt normaal gesproken acht uur op een dag of tien uur op nee. een dag. En dan moet je wel uit gaan kijken. Want dan kunnen er wel dingen met je lichaam gebeuren die er anders niet gebeuren. Luisteraars, er, er, de mensen van de Zeven Heuvelenhoop... hebben hele reclameborden hier om de bus heen gezet. Maar er dit weer zo'n gezond uitziende man... die wat wil zeggen, gaat u gang. Wie bent u? Ik ben Max van Loon. Ik ben net terug van een wandeling van de Mos naar Namen. 250 kilometer achter elkaar. En het is een kwestie van langzaam opbouwen. Je moet het gewoon niet in één keer willen forceren, maar elke dag iets meer. En toen heb ik ook achter elkaar die 250 kilometer in 10 dagen kunnen lopen. Met bepakking. Je, ik had nog nooit getraind. Ik had nog nooit gelopen. Ik denk ik ga het proberen. Hoe oud bent u? Ik ben 57. En ik had 15 kilo bagage op mijn rug, mijn tentje en mijn slaapzak, alles erbij. En waar, waarom bent u dat gaan doen? Ik wilde de oude tocht langs de kloosters gaan lopen. Dus in Postel, en omdat dat een cultuur is die over 100 jaar niet meer bestaat. En hoeveel keren heeft u al pijn gehad dat u zegt ik stop? Nou, echt pijn niet. Je moet morgens even op gang komen. Je voelt je spieren wat stijf is, maar als je dat heel rustig opbouwt, dan gaat dat heel goed. En hoeveel keren dacht u waar ben ik mee bezig? Nou, als je door zo'n landschap loopt in dat weer en dan de mensen die je ontmoet, nou nee, dan, is dat echt, dan krijg je energie van, absoluut. Luisteraars, ik raak zwaar gefrustreerd, waarom heb ik dit programma ooit bedacht om te doen? Uh, Thijs, wat je, wat je dus hoort is, iedereen is, je hoort die belevingen van uh, de meeste mensen waarin je praat, uiteindelijk, ondanks die pijntjes, blijft het positieve overheersen, waarom? Ja, waarom? Dat, dat is de goede vraag. Maar ik denk inderdaad ook tijdens een wandeltocht uh, die je zelf onderneemt. Of tijdens ja. de Vierdaagse. Dan is het gewoon zo'n happening. En, en dat geeft je gewoon energie. En daardoor ga je door. Waar, waar je normaal gesproken, als je zelf een trainingsrondje maakt... zou je stoppen en zou je zeggen van nou, ik heb er geen zin meer in. Ja. Maar juist dat publiek, uh, dat mooie uitzicht, landschap, noem maar op. Dat, dat is waarvoor je het doet. Oké, okay, en nu de vregekomen tropinine, luisteraars. Dat is uh, tropinine, wat is dat, Thijs? Ja, troponine is een eiwit en dat ja. zit in iedere hartspiercel. Ja. En omdat het normaal in je hartspiercel zit, zit het niet in je bloed. Ja. Lijkt me logisch. Ja. Maar, als er schade is aan je hartspiercel, dan ja. neemt je troponine neemt dus toe. En ja. uh, uh, we hebben nu ook gekeken wat gebeurt er nou met troponine tijdens de vierdaagse, tijdens die ja. wandelaars. En je ziet daar dat er ook een lichte stijging is van troponine. Maar, daarbij moet ik wel benadrukken dat er geen sprake is van hartspierschade. Dus, uh, het heeft, uh, maar voor mannen zoals ik met overgewicht... Ook in mannen zoals jij met overgewichten vinden we die lichte toename. Ja. En uh, wij denken dat dit gewoon een normale reactie is die, die optreedt tijdens inspanning. Dus dat dat niks, geen schadelijke effecten voor het hart uh, te betekenen heeft. Goedemorgen, Hans de Reuter. Goedemorgen. Oké, okay, meneer de Reuter, ik vind hetgeen ik hoorde van Barbara. dat wat u gaat vertellen ontzettend interessant is. Uw leen is wat minder, dus luisteren als voor verontschuldigingen. Uh, maar we zullen ja. proberen om het verhaal van meneer de Reuter goed te laten vertellen. Gaat uw gang, meneer de Reuter. Eh. Uh... Ik had ook en nog steeds overgewichtproblemen. Toen ging ik samen met een vriend, weet je wat, wij gaan uh, lekker wat rennen. Stond natuurlijk helemaal onvoorbereid en wij moesten tweeën rennen. De allereerste keer dat we gingen rennen, bleef hij wat achter en uh, zakte door zijn knieën en was hartstikke dood. Hoe lang geleden? Uh, ja, dat is inmiddels al 15 jaar geleden. Maar je schrik je helemaal gek. Vanaf dat moment heb ik nooit meer hard gelopen. En hoe hebt u, bent u van uw overgewicht afgekomen dan? Niet. Zit er nog steeds. Dus, dus, dus, dus. En, en, en, en, en, en die trauma... Maar, jullie geen, maar dit is geen grap, meneer De Ruiter. U bent niet is, de stand-up. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben me helemaal te bast geschrokken. Oké, okay, dan... Ik... Ik zal even kijken, ja. want ik ga hier naar de, de, de lopers of de organisator. van de Wat moet u met de ervaren hardloper? Wat moet zo iemand gaan doen om het toch weer te gaan wandelen? Beginnen met wandelen inderdaad, voordat je overgaat uh, met, met hardlopen. Hardlopen geeft toch behoorlijke schokken op je knieën. Uh, dus zorg dat je eerst van je overgewicht uh, afkomt... voordat je ook daadwerkelijk lange stukken gaat hardlopen. Oké, okay, uh, Thijs, uh, je hebt dat niet onderzocht... maar zoiets uh, als onvoorbereid gaat lopen, dat, dat heb jij niet onderzocht. Dus... Uh... Nou, je ziet ook bij de Vierdaagse dat er voldoende deelnemers zijn... die gewoon ongetraind aan de start uh, verschijnen. Uh -huh. En die lopen hem vaak uit op karakter. Maar je uh -huh. ziet wel dat er veel pijntjes zijn, veel belagen... en uh, ja, puur op wilskrachten lopen die hem uiteindelijk uit. Hé, hey, meneer De Ruiter, die, die, die, uh, uh, uh, kijk wat ik erg vind. Dat overgewicht, hoe oud bent u nu? Ik ben nu 64. Oké, okay, en, en, wilt, en wilt u wat doen aan het overgewicht? Want uh, uh, Kees zit hier te springen een, uh, om u een advies te geven... Ja, nou ik, ik wilde best wat doen. Ik heb ook al tien keer. Ben ik al begonnen met allerlei uh, lijndingen. Maar dat, uh, dat mislukt dus steeds. Oké, okay, nou Kees, wat voor advies heb je voor hem? Ja, gewoon volhouden. Rustig gaan beginnen en volhouden. Want het is uiteindelijk best leuk. En er is heel veel te zien als je lekker aan het wandelen of aan het hardlopen bent. Oké, okay, meneer De Ruiter, hartstikke bedankt. En ontzettend leuk dat u het wilde delen. Ik moet naar mevrouw Walterink, geloof ik. Walterink, mevrouw Halterink. En ik hoor van Barbara dat u 90 jaar oud bent en nog steeds wandelt. Nou, nee, nu niet meer, hoor. Nee, nu niet meer. Ja. Maar ik heb uh, tot mijn uh, 76e nog 30 kilometer per dag gewandeld. Maar toen ben ik een ongeluk, dus moest ik een auto ongeluk, dus moest ik stoppen. Maar de Vierdaagse, ik ben er helemaal kapot van. Waarom? Ik heb er van mijn 62e tot en met mijn 68e gelopen. Maar het is zo leuk. Ik, ik, ik, ik raad het iedereen aan. Ja, maar u kunt me nooit zeggen dat u nooit pijntjes heeft gaat blaren, incontinentie... Nee, zegt u nou. Ik heb altijd goed geleefd, uh, gezellig, maar niet overdadig. En dan hou je een tijd vol, hoor. Mist u dat wandelen? Wat zegt u? Mist u het wandelen? Ja. Ik mis het zo. Ik, ja, nou ja, op mijn leeftijd dan ga je alleen maar zo'n beetje op herinneringen leven, hè. Maar het is... Oh, ja. Maar ik heb goede raad gehad. Ik was wel lid van de bergsport Dus ik, was, ik ging er getraind naartoe. Oké, okay, nou, u klinkt nog ontzettend fit. Ja. En, en wat doet u nu, nu niet meer kan wandelen door... Uh, nou, uh, toen ben ik meer piano gaan spelen. Ik denk, op een derde <laughs> jaar kan ik altijd zitten. <laughs> Oké, okay. hey, hartstikke bedankt voor het ja, bellen. Goed. Ik Sorry. vond het ontzettend lief van u. Um, ik, uh, uh, Robert zegt, iedere persoon met een normale conditie... zal zonder al te veel problemen de Vierdaagse kunnen uitlopen. Klopt dat, uh, Thijs Ijsvogels? volgens? <laughs> In principe, met een normale conditie kom je al een heel eind, ja. maar uh, het is natuurlijk ook een belasting voor je voeten, voor je pezen, voor je spieren, je gewrichten. Ja. Dus als je nog nooit gewandeld hebt, maar wel een goede basisconditie hebt, Aha. dan kun je nog steeds uitvallen, omdat je het gewoon simpelweg niet gewend bent. Oké, okay, en nu zijn er een heleboel mensen die gaan hardlopen zoals ik. Hè. Ik, ik heb een tijdje weer niet gelopen, en dan wil ik nu afvallen en dan ga ik lopen en dan ga ik als een idioot. Ik merk dan, ik heb pijntjes aan mijn enkels, maar dan bijt ik door. Is dat wel slim of moet je liever zeggen nee? Uh, uh, let erop. Ik heb zo'n pees gescheurd ooit. Omdat ik dan dacht, ah, ja, echt een vet loopt door. En uh, uh, daardoor heb ik het uh, pees gescheurd waar ik nog steeds last van heb. Nou ja, je, je moet inderdaad wel kijken waar de grens voor jezelf ligt. Op zich een, een klein zeurderig pijntje. Als je dan stopt en gewoon heel even rust neemt. En kijkt hoe het de volgende dag gebeurt. En uh, daarna kun je best verder trainen. Maar mocht het erger worden of mocht het blijven... Ja, dan is het wel uh, te adviseren dat je contact opneemt met de huisarts. Oké, okay, en nu is mijn vraag. Ik begin bij Kees ga ik alle lopers. Verzwijgen jullie? Als iemand vraagt, hoe gaat het? En bij die beeldspier doet het pijn. Zeg je dat ook eerlijk? Of zeg je, nee joh, heerlijk? Nee, het, het ligt eraan. Op, op, vanaf, vanaf de tweede dag uh, is ieder pijntje heerlijk. Want je weet dat het einde in zicht is. Dus je verzwijgt het absoluut. Okay, en die zeven loop, Want laat me ook luisteraars. kijken. ik snap die jongens van de zeven heuvelenloop. Wel, die denken de vierdaagse krijgt alle aandacht. Dus nu voor de zeven loop. Hoeveel dagen duurt de zeven loop? Dat is uh, 15 kilometer, dus dat duurt maar uh, één dag. Oké, okay, één dag. En in die zeven heel loop, als, als die mensen daar lopen, uh, zijn er die mensen die pijn hebben, uh, uh, ontken je het? Of zeg gewoon, joh, ik heb pijn, maar ik ga toch wel door? Nee, sommigen ontkennen het, maar sommigen die uh, bijten gewoon door en uh, nou, zijn dan toch voldaan als ze naar de finish komen. Oké, okay, en dan moet u me nu een eerlijk antwoord geven, want ik heb u zoveel reclame laten maken voor de zeven heel loop. Welke pijntjes zwijgt u wanneer ze nu u vragen? Uh, ik heb nooit pijn. <laughs> Oké. Okay oké, luisteraars, dit vind ik toch zo... De, de. Mag, mag ik u in uw gezicht zeggen dat ik u niet geloof? Ja, dat mag u zeggen, maar u mag me wel geloven, hoor. Echt? Nooit geen pijntjes? Ja, ik heb natuurlijk wel eens een keer een pijntje, maar dan verzwijg ik het niet. Maar over het algemeen heb ik er niet zoveel last van. Ik, uh, nou, ik heb het, denk ik, goed opgebouwd. En, uh, nou, geluk gehad misschien wel. Oké, okay, Thijs, uh, als je, oh, wat, u wil nog wat zeggen, ja? Ja, jullie halen nu het hardlopen en het gewoon lopen wel een nee. beetje door elkaar. En dat is een groot verschil. Mensen die het nog nooit gedaan hebben, zou ik zeggen... begin met wandelen en ga niet meteen hardlopen. Plus dat als je de even heuvel loopt, dan zijn dat prestaties... en dan moet je die eindstreep halen. Ja. En dan ga je soms door grenzen heen. Maar als je gewoon aan het wandelen bent, dan, ja, dan kun je stoppen bij elke vee. Dus ja, dat, gisteren is dat met ons gebeurd. Zijn we uitgebreid Bami gaan eten? Uh, Thijs, iedereen vraagt zich nou af. Ik kreeg een tweet. Doe jij wel iets aan sport? Ja, als u zijn lichaam ziet luisteren, als u het antwoord maar ga maar Thijs. Ja, absoluut. Uh, helaas, de Vierdaagse zelf heb ik nog nooit gewandeld. Ik heb wel twee andere wandeltochten gedaan. De Oxfam-Novic Trailwalker, 100 kilometer in één dag. Uh, en een keer in Kennedy Mars, 80 kilometer in één dag. En daarnaast fiets ik heel veel, wielrennen. Nou, nou, wat, wat, wat, wat, wat ik dus wel grappig vind, ik ben in Suriname geboren en getogen... en dan liep ik daar de avond de Vierdaagse. Die werd de avond, minder lang. Is uh, uh, uh, wan, dat wandelen echt een sport voor mensen in kouwere landen, Kees? Nee hoor, want het kan ook tijdens de Vierdaagse van Nijmegen wel heel erg warm zijn. Ja, en dan, als het dan heet. want nou, vanochtend dan je... kwam je de bus binnen CT's heerlijk, wandelen weer. En toen zei je nee, dit is te warm. Nee, als je, als je eh, zeker met bepakking loopt en het wordt warmer, dan wordt het, eh, dan wordt het wat vervelender. Dus dan moet je heel goed oppassen wat je, dat je op tijd eet en drinkt. En bij heel veel warmte, dat heb je ook vorig jaar gezien tijdens de Vierdaagse. Dan moet je of een uur eerder starten. Of, of er gebeuren ongelukken, dat is een keer een Vierdaagse afgelast een aantal jaren geleden. Dat had ook met de hitte te maken. Dus het is wel een, een risicofactor als het erg warm is. Weet u wat irritant is van een live programma? Vandaag is het namelijk dinsdag en dan gaan we altijd naar Rob de Nijs. En die zit in Spanje, volgens mij is hij aan het lopen. En Barbara probeert nu als een idioot op contact met hem te krijgen. Ik hoop dat het lukt. Uh, uh, ik kreeg van Sebastian een... Uh, uh, uh, uh, bij, hij zegt bij... Uh, hij is stadsgist in, in Horen. En een wandeling van anderhalf uur is leefzaam. Zie je dat dat meer gekoppeld wordt, dus dat het wandelen weer in begint te worden, Thijs? Of was het nooit weg uit Nederland? Nee, het wordt absoluut populairder, uh, ook als je kijkt naar de Vierdaagse. Die deelnemersaantallen die nemen ieder jaar nog toe. Er zit nu zelfs een limiet op van, uh, van 45.000 inschrijvingen. Ja. Maar ook bij andere wandeltochten. Wandelen is echt iets wat, wat steeds uh, hipper wordt. En ja. het mooie is dat iedereen het ook kan doen. Jong, oud... Uh... En maar, het wordt dus, wat de zeven heuvelen loopt, ik weet het, mevrouw loopt de dam tot dam. En dan denk ik, zeg, schat, waarom doe je dat? Want het is echt hutje mutje achter elkaar. En dat zie je ook bij de zeven heuvelen. Jullie hebben ook een, een stop toch op een gegeven moment. Ja, we hebben maximaal 33.000 uh, inschrijvingen. Alleen wij proberen, uh, als mensen in ieder geval gestart zijn, dat ze dan de ruimte hebben om ook in te halen. En te kunnen genieten van die kadans op die Zevenheuvelenweg. Barbara, het is plus 31 en dan 6. Hè? Dus niet plus 31,06. Luister als die arme Barbara. Oh. Die arme Barbara kan op de Dijsman niet bewegen. Weet u wat we gaan doen? Ik ga jullie als laatste van met onze vaste man Jan Bakker. Ik denk dat dat een goede samenvatting is. Zo'n oud-collega zei altijd: beweging is prima als het maar niet ontaard is sport. Want als het sport wordt, Thijs, dan ga je door, dan ga je door die grenzen. Nou, zo zou je het misschien wel kunnen samenvatten, inderdaad. En dat is het verschil tussen lekker een stuk wandelen en, en sporten... waar er een prestatie aan gekoppeld is en je over die grens kan nu, gaan. aanstaande vrijdag, promoveer je. Dan word je dokter. Absoluut. 26 jaar, man, dokter. En wat wordt dan de rest van je? Wat ga je dan doen? Nou, ik blijf me in ieder geval bezighouden met het onderzoek tijdens de Vierdaagse. Ook tijdens andere sportevenementen, de Zevenheuvelenloop bijvoorbeeld, een marathon in Eindhoven. En dan ga je docent worden op de universiteit of ga je groot geld verdienen? Wat ga je doen? Nou, het grote geld is niet te verdienen op de universiteit, maar uh, mijn ambitie is wel om er ook onderwijs bij te doen en, uh, en om ja, universitair docent te worden. Oké, okay, luisteraars, het is dinsdag. Oh, de Jingle van Rob De Nees staat niet klaar. Bart, schaam je. Luister, we zouden nu eigenlijk naar Rob De Nijs gaan. Uh, uh, uh, we gaan en dat doe ik, want iedere dinsdag draai ik Rob De Nees. En ik had speciaal voor, de, voor vandaag uit de CD Iets van de Wonder uit 1994 gevonden. Vallen en opstaan. Hier is Rob De Nees, die op dit moment in Andalusië vakantie aan het vieren is. Zeg, leef jij ook nog. Wat heb je met jezelf gedaan? Zacht gelopen lopen, door de regen, Ik Kom eens hier in. Ik dank alle luisteraars en alle deelnemers ook. Iedereen die spontaan is langskomen, hartstikke bedankt... want zonder jullie is er geen goede radio. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Ghaldi, Anouk Tulner en Rien Aarts. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. De man van wandelaar Jantien de Loor. Eindredactie en regie de nooit wandelende Barbara van der Klis. Zometeen meteen Dorald Megens en Deborah Bleckenhorst... met de proloog Tot Morgen dan waarschijnlijk uit Maastricht. Shalom, dag. Ja, het is theater in de rechtszaal van het Joegoslavië tribunaal. Mr. Mladic, you you're charged with genocide? Nee nee, nee, nee, nee, Hij loopt steeds dingen door de zaal te roepen terwijl hij het woord niet heeft. Would you not interrupt me? Meneer Mladic, meneer de slocha minister, hij maakt er een heel circus van. not to interrupt me any more. De rechter dreigde hem uit de zaal te verwijderen. Staan staan wie? hem nog wel roepen. Hij riep: Dit is geen rechtszaal. We need a minister. Sood. Security, please escort Mr. Mladic out of the courtroom. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Worldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered. In spraakmakende zaken het vreselijke dilemma van ouders... als er iets helemaal mis is met hun ongeboren kindje. We weten steeds meer, maar dat stelt ons voor een zware keuze. Een late abortus of de zwangerschap uitdragen. Spraakmakende zaken vanavond om tien voor half tien bij de Icon op Nederland 2. Dit is Radio 1.